Dus wij zien dat er gedurende 6.000 jaar toch iets over is, wat hij zegt ons een klein beetje licht naar de kiek, wat, die, wat zij ontvangt, en daar waar, daar, daardoor kunnen wel, uh, het is als het ware nog geen zonde, maar dat kan, eh, uh, Daardoor, daardoor kan het uitgroeien tot zonde. Duidelijk, daar dat klein beetje wat gegeven wordt aan die mal goed, Wij weten wat, waarom? Wij weten dat deze citra agra op zichzelf geen kracht heeft. De kracht aan de citra agra wordt gegeven door, door het heilige. Dus dat klein beetje dat kiek wat gegeven wordt allemaal goed, allemaal goed, daar uh, is de plaats waar tekort is dus als men onvoorzichtig is en neemt iets meer dan wordt het al dan wordt het al zonde maar op zichzelf is het niet zonde zo'n um, zo een beetje ontvangen. maar we zien wel dat het altijd dat we zien daardoor dat het het ene tegenover het andere... de schepper heeft geschapen. Nu zien we dat, hoe dat zit. Ja? Een klein beetje hebben we dat nodig. Um, dan zien we ook dat het, wat het heilig is. Heilig betekent niet dat men geen... Uh, geen kwaad in zichzelf heeft. Altijd een beetje kwaad nodig is. Actieve kwaad wat zit, maar wat niet... Potentieel, als het ware aanwezig is. Onder controle. Oh, onder controle, kwaad, onder controle, dat is, betekent onder controle van het goede. Um, 27 naar de punt. Waar 28 goede, dat kijk... Mo-amukrah lehisha'er. Nikra bashem nei-ken twintig ki ha-shogeg lefiatz mo Ela dertach. dertig, mevijot et adam, lavirot bemizid. 31, ki, ein adam, gode, bemeziede, miterem, shenichal, mi kodem, 32, bij Ezoze Gaga. Eigenlijk hoef ik hier niets toe te voegen hoe hij geweldig hier uitlegt. Laten we hem luisteren naar hem. Het is geweldig wat hij ons nu vertelt. Uh, we heij, goetadakik. En dat dun draadje, dat ja, dun stroompje. Amokrach 28, Lehishaër, dat noodzakelijkerwijs dient uh, over te blijven. Nikra Bashem Zhagagod, let op, die heet, dat heet in de naam Zgagot, in de naam vergissingen. Dat zijn de vergissingen. Kihasogegle smoy, nog het, let op, want een vergissing op zichzelf staande is, is geen zonde. Ela ella Maar... Goed opletten wat je zegt ons. Ela dertig haschgagoot, mevijot, het Adam me maar dat vergissingen brengen de mens tot de zonden, tot opzettelijke zonden. Bemizit betekent opzettelijk. Door opzettelijke zonden. 31. Keen Adam gote bezit, want de mens zondigt niet opzettelijk goed opletten wat hij zegt ons want de mens zondigt niet opzettelijk alvorens hij struikelt in een of een ander, met een of een andere vergissing geweldig wat, diep diep dus als een mens struikelt op een, op een of een andere vergissing dan dan brengt het hem tot kan het hem brengen tot, um, struikelt betekent val, dus uh, struikelt op een of een andere vergissing. Dus, als je doet vergissing, daarom wordt er ook gezegd, de, de Torah leerden zeggen dat, als een mens één keer vergissing begint, en dan herhaalt het, dan is het moeilijker. En de derde keer, als de derde keer herhaalt je dat, dat is pas, Zonde. De eerste keer oké, okay. de tweede keer oké, okay. misschien was het toch wel een, een oké, okay. een krachtige vergissing, nog een keer. Maar, maar de derde keer, dat is dan al zonde. Want dan is het, is het bewust, dan mag je niet meer dat doen. Dan is het bewuste, opzettelijke. Zonde. Maar hij zegt dus dat de mens uh, zondig niet opzettelijk alvorens hij uh, struikelt over de uh, vergissing, of een vergissing. Op, struikelt, struikelt op. 32. Weet Ken hoe האי חודה, חודה דאקייק, 33, אני יש ארבעה מלחוד. כי אעפ"ל פיש, אני יש אר, אינו 34 חת, אם נambi שיבא תדיד, אני אנו בימי 35 לדי זה דונוד. וזה סוד שאמרו חזל. בתחילה זה סנדרטה הוא כחות הסערה, והיינו כהאיכות הדקיק. זה איפה נדרטה. ואחר כך, אם אין משמרים הברית כראוי, נעשה אך תנדרטה כעוותות הגלה. In met galé, met dat 39, ze hebben al goed. Kijk, alleen maar te weten het mechanisme hoe dat werkt. Dat helpt al geweldig aan ons. We hebben geleerd, herinner je, nog paar jaar geleden, toen we begonnen waren met de zogenaamde, had ik jullie gezegd. We leren de yeah? formule van de reading. Ja, formule van de reading. Herinner je herinner, jullie, hebben het gezegd. De formule, de readingsformule. Dat is wat wij leren. Te gered te worden uit de, ja uit de bek van de Sitra achter. En kijk nou, toen hadden we niet gesproken zo over Yeshua, maar toch was het. Hij had het woord gezegd dat het de redingsformule, herinner de formule van de reading reading is. Wat is de reading in het hebreus Het woord reading in het hebreus Yeshua, dus de formule, eigenlijk... Eigenlijk is het... Toen had ik niet ja. eens... Ik, ja. ik had niet eens... Ge, ge, ge, ge, ge, in mijn mond genomen dat. Zo, so, we well, hadden reddingsformule. Wat voor redding. En Yeshua is een redding. Oké, okay, we well, hebben dat vertaald in het Nederlands. Dat betekent like een formule van Yeshua. Dus Yeshua heeft het allemaal... Ja. Dus jij kan het zien dat het gewoon... Uh, Wat je ook zegt, het is... Het uh, is, is en blijft... Um, de bron, ik kan het niet uh, eromheen. 32, let op wat je zegt Zij Hij zegt erg helder. Weet nee, en zie hier. Ken hoe hij goed, dat kijk, kan die scharmen maar goed. Zo is het ook, zo so is het, uh, deze, dit draadje, dun draadje. Oftewel dun stroompje, hanishar, bemalgoed, dat overgebleven is, in de malgoed. Kia fel, piers, genishar, want ondanks het feit dat dit overgebleven was, ken, ken, en nog, het, zo is het nog geen zonde. 34 Am lambasibatadien anélamba ze. Echter, vanwege de, deze verborgen dien, want het is verborgen. Daarom de mens ook zondigt, omdat het verborgen van de mens is. Omdat het vanwege deze verborgen dien. Anubayim, lidegis donod, wij komen tot de opzettelijke zonde. We zes op Shamruh dat is het geheim, zoals de Torah geleerden hadden gezegd, dat heb ik ook duizenden malen geleerd, en begreep ik het niet, wat zij hadden gezegd, maar in de zoger uh, op op opent mijn ogen, let op, dat hadden ze gezegd, Gila 36, hoeke goed sera eerst, is het als een, als een draadje van het haar, van een haar, dus eerst voor een mens is het Like, is het net als een draadje van een haar. Het is nog geen zonde. De haai nu, kehaai goed Dat wil zeggen, als dat, als dat dun draadje, dan dat dun stroompje dat maar goed ontvangt. Het is nog geen zonde. En ook, dat ook dus de mens. Als de mens dan, daarom is het de mens, kan het uh, fout maken, kan vergissing begaan, omdat het verborgen is. En is erg dun. En dan de mens uh, vergissing begaat, omdat het zo dun is. Het is onzichtbaar, het is erg klein. Maar als de mens dan uh, toegeeft, en nog een keer doet, en nog een keer doet, zeggen zij, ze, en vervolgen ze 37, indien men het verbond niet naar behoren, indien men over het verbond, niet naar behoren, naar behoren wakt, na zaken, dan wordt het als een touwen, als touwen, die voor het spannen, voor het spannen van een wagen zijn. Ja, voor spannen, span so. een spantuig of zo. Dus dat is speciaal, wordt zo so dikke, als dikke touwen worden, worden ze. Kim ad gila, waarom? Wat betekent dat? Kim ad gila, midat ad malchut want eerst de eigenschap van dien, de 29, die in de malchut goed is. Ah nee, sorry. Okay. Kim ad gila, midat ad goed. want, waarom is dat? Omdat de eigenschap van dien, die in de malchut goed is, onthuld wordt. Dus betekent, als de dat betekent zo, als we terugkeren tot ons beeld met gin in het fles, ja, dan is het, wanneer, eerst, wanneer het de gin, die reus, in, de flesch, in het fles zit, dan is het, dan krijgt alleen maar, dan is het alleen maar, uh, gin, de gin is verborgen, en de gin is net als een dun draadje. Dat is, het lijkt ook als dun draadje. Het is, is verborgen. Ook bij ons. Denk je, denk je dat ik nu niet ervaar dien? Ervaar absoluut. Maar dan als dun draadje. Waarom? Omdat ik gericht mij nu alleen op de... op mijn malgoed, op de malgoed van de barmhartigheid... die verbonden is met de, met, de, met de barmhartigheid. En ook jullie moeten het zo doen. En van binnen heb je ook die diep verborgen bij jezelf die deze malgoed die malgoed die uh, uh, ontvangt, moet een beetje dien die ontvangen zoals, zoals goed, zoals het uh, dun stroompje dat is goed, op die manier, op die manier word je ontvankelijk, daarom zoveel so lessen, zoveel so heb ik, so had ik zoveel so lessen bij gesproken van ontvankelijk maken, om niet tegenstribbelen, dat is ook dezelfde de houding. Dan ga je opnemen, want anders is het is uh, verschillende regenschappen, Zodanig dat jij hoort en jij luistert, en dat is net of het gaat van je weg. Dat is net zoals Yeshua in de, vertelde ook in, over een, een, een, een zo'n soort een soort parabel, ja, zeg je dat? Dat als een uh, vergelijking dat van een van een zaadje zaadje dat gezaaid werd... Ja? gezaaid werd aan de aan de aan de, aan, aan de weg, ja, aan, aan de weg dat is uh, niet geen, geen diepe grond is enzovoort en uh, en, en ja, zo'n vergelijking is er en verschillende gradaties, onkruid, on onkruid en zaad dat in een onkruid onkruid werd... Uh, ge, ge, gezaaid. En dan weer dus de, de, de, de onkruid heeft, hem, heeft de zaad, het zaad niet laten opgroeien, etc. En dan, het, tenslotte, is de aarde die echt diepe goede aarde is. En daar komt het wel, uh, gaat het goede veel uh, oogst geven, etc. Dat is precies wat, wat Yeshua ook gezegd had. Probeerde ik hier met andere woorden dat vertolken? Dat niet tegenstribbelen betekent, niet tegenstribbelen betekent dat je verbergt jou malgoed dieper in jezelf. En dan ga je echt uh, zaadjes ontvangen. En dat zaadje, zaadjes, die gaan wel uh, enorme oogst geven. Dat is precies hetzelfde. En dan is het wat in ons voorbeeld is: dus, maar dat, ja, of de gene die in het fles is, dat is dan wat hij ons vertelt, dat het ontvangt als een dun haartje. Djinn ontvangt als een dun haartje. En wanneer, men, wanneer de mens dus zondigt, en nog een keer en nog een keer herhaalt het, dan wordt het, dan is het net als wat hij zegt, dat wordt het als een touwen, touwen die voor het spannen van een van wagen is, dus, Echt, dan betekent dat met deze touwen die de citra achra gaat jou dan uh, gevangen houden. Dat betekent wanneer de djinn is uitgekropen uit het fles, dan hij is de baas en niet jij. Uh, binnen het fles ben jij de baas. Ja, wanneer, wanneer hij binnen het fles is, dan ben jij de baas. En kan je dat geweldig ontvangen. Je ontvangt dat geweldig. Uh, jij bent, voel je dat, jij. Ja, kleiner natuurlijk onze. Onze malgoed die verbonden is met die bina, Is natuurlijk qua ontvangen is kleiner. Dan die reus. Want daar komt de, de uiteindelijke ontvangst. In die reus. In die djinn die in het fles zit. Maar nu Voorlopig maar in mijn, wat ik wel kan ontvangen, ja, in mijn malgoed die verbonden is met de Bina, alles wat ik ontvang, dat is geweldig, door, uh, daar kan ik alles ontvangen via de Jesod, maar niet door, door de malgoed. Duidelijk, en wanneer ik dan probeer te ontvangen via de malgoed, dus onthulling, wanneer de malgoed, die in, in die in verborgen mij is, die onthuld, tot onthulling komt, dat is de zonde. Dan kan dat niet, via de, deze malgoed, licht kan niet ontvangen worden. Alles wat komt in deze malgoed, in het tweede punt, wordt direct, het licht wordt als het ware direct uitgedoofd. Want daar kan geen licht binnenkomen. Alleen kan licht komen in de malgoed van die, die verbondenis van de bina. En die is verbonden, die verkrijgt net zo so de kilim van de Bina. En dat oké, okay. oké. Bina is niet malgoed natuurlijk, het is lichtere kli. Maar die ontvangt toch wel flink, die ontvangt wel licht. Lichten van Keter en hochma. Nou, dat is wat voor mij moet voldoende zijn. En via de middelste lijn kan ik nog dieper komen, maar niet in deze malchut. Ik kan dus tot die soort kan ik wel, tot dat er het kan ik wel in elke sfera ontvangen met inbegrip tot de, met de, van de goed, maar niet de goed de goed zelf. Als we dat al weten, als je dat weet en je dat steeds oplet, uh, in, in elke situatie, ook nachts bijvoorbeeld, het is altijd moet je dat opletten. Ik, ik doe het automatisch, ik zeg niet dat ik het... Dat ik het zo, meester... Altijd moet je vragen. Altijd moet je vragen. Wat je bent, Kijk, zelfs Yeshua, omdat hij kwam in het lichaam van de mens. Ook hij moest, ff, moest uh, bidden tot Hashem. Want niet hij de generator van het licht was, maar van de vader was. Değil? Hij was de, de klie. Dus hij moest ook zich opladen. Zo so altijd moeten we ons opladen gedurende 6000 jaar. Laat staan dat wij gewoon... Uh, die dus van lagere niveau zijn. van al Veel mensen gewoon die moeten we altijd, maar ook s'nachts bijvoorbeeld. Dan ga ik, naar, ik zeg het even, dat je dat begreep, gewoon als een voorbeeld dat je dat begreep, hoe dat werkt. Als het nog met mijn ogen dicht dan moet ik naar bijvoorbeeld naar een pleid. Dan ga ik dan naar een toilet bijvoorbeeld. En, maar dan ook voel ik direct al die plekken in mijzelf ook dan dat, ja, de, ook de, de plek, de, waar ik dus... Uh, en dan moet ik ook waken. Op dat moment, want ben je dan... S'nachts ben je net zoals een, de toestand in de nacht... In de nacht, wanneer we slapen... Eh, hebben we een toestand van, de, zoals de Torah zeggen... Een zestigste van dood. De mens, want het is net zoals... een want, flinke gedeelte, gedeelte van de ziel is als het ware vertrokken van mij en dan is het gevoel in de, de, de, de toestand is net als dood maar één zestigste van de dood oké, okay, maar het is toch wel dicht bij de dood ook. en dan opeens word je wakker en dan ga je dan in dit voorbeeld naar een toilet of zo maar dan, jouw lichaam is ook erg op dat moment zeer laag, al alle, alle het gevoel van laagheid en alle sidra, alles zit zeer geconcentreerd in elk celletje van jezelf. En dan nog, als je dan nog, zelfs als je dan nog waakt, half slapend, en dan ga ik half slapend waken. Dat is, dat is dan gewoon automatisch. Dat is dan, ja, dan weet je dat, oké, okay, het nachts niet, en er zullen allerlei dromen komen. En, dat kan, dat kan je niet, niemand, ik weet niet uh, wie kan het. Uh, dus in slaap, omdat in slaap komen correcties. Allerlei beelden, allerlei wat je ook meedoet, mee et cetera. En vaak is het, soms is het verschrikking en doet er niet toe. En moet blij zijn dat dit correcties is. Maar aan de andere kant kan je ook denken, als je voor 61ste dood bent, dat je ook dichter bij de ketter bent dus. Uh, en dat het dus dat, uh, kijk, kijk, wie, over wie spraken is wie, wat, uh, wat hij zegt, wat Henk zegt: dat als het 61 zestigste van de dood is, dan ben je dichter bij de schepper, hij zegt hij. Wie? Jij staat op, jij staat op dat overgebleven is uit die ziel. De ziel is dichter bij de schepper natuurlijk, of omhoog ging. Maar jij, wat overgebleven is, is. Is erg dichter. Dichter bij ja. de dichter. Of de discrepantie dan ook. Sterk. Ja precies. Jij bent dan. Jij betekent. De, jij die, die, die in het lichaam zit. Jij hebt alleen maar een beetje neffers In jou. Van al het goddelijke ziel, ziel dat er is. Jij draagt dan op dat moment. Of jou, wat jou in leven houdt. Is alleen maar neffers. Dierlijke neffers. Dierlijke neffers Een klein beetje van. Een klein beetje van het uh, goddelijke neffers. Dat zit dan in jou, alles wat in jou is, geen niets van roer, geen niets van uh, neshama, die zijn dus hoger opgestegen. Dus jij ja, hebt erg weinig, erg weinig uh, poef in, in jezelf, geestelijke poef. Daarom ben je erg dan op dat moment zeer kleverig aan, de, aan, de, aan het lagere, aan het lageren. Weet je, waarom? Dus dat is wat overgebleven is. Is wel dichter bij de, bij de moeder, bij het moedertje natuur. Je bent nou, een uit elkaar getrokken eigenlijk. Ja. Een deel is, ja, dus boven en beneden. Ja. En ochtends is weer komt. Ge, waarom s zeggen we dat chassadim komt, genade komt, etc. Want jij bent weer terug en jouw kelim zijn uitgerust of oh, leeg geworden, leeg gemaakt. Je hebt leeg gemaakt, is zo. En dan s ochtends komt weer de gesed. Gesedim betekent al die wat jij ontvangt, roeg en de shama in, de, in de mate waarin jij het hebt, hebt, op welke niveau dan ook. En dat maakt dat jij voelt, gesedim, en 39. Gaan verder. Het is gewoon, uh, het is Kijk, dat is wat wij doen, is eigenlijk onderzoek naar, naar het functioneren van het helaal en van de mensen. Het is precies hetzelfde. We zijn zo de, de Dome, ja, te gaan, de genom. En dat is het geheim, van dat, het geheim dat Dome, deze engel Dome, zit aan de ingang van de hel. Gaat ons uitleggen wat het is. 40. Herinner je nog uh, dat toen Kaïn heeft zijn broeder uh, he, Hevel uh, wilde doden. En Hashem heeft hem gewaarschuwd. Hij zei, kijk, je moet goed uitkijken. Want de zonde, staat aan de, ligt, het, de zonde ligt aan de drempel van de deur. Ja, daar staat het zo. Dat betekent aan de vork, aan de. aan de. aan de. bij de ingang van de deur ligt de zonde. De deur is, dat is ook waar de plaats is, waar bij ons, waar de Jesot is. Eigenlijk, dat is het Jesot. En daar is ook de, de, waar de, de knipot zijn, normaal. Dat is net zoals in het geestelijk ook precies hetzelfde. En daar dus ligt deze, daar aan de voorkant, aan de. Laten we hem uitspreken dat waarom de dome zit, de engel dome, die zit aan de, bij de ingang van de hel. Natuurlijk qua krachten, en niet dat het ergens in plaats is, dat het hel is, dat zo. 40, she hu ko a chuta dakik, she hu rak basot 41, she matchila hu chuta sarah. Dat is wat hij zegt ons. Dat dat is de kracht, de ingang. Wat is de ingang? Dat is de kracht van de dunne, dun draadje. Dat dun draadje wat de al goed ontvangt. Shurak pettig, dat dat is alleen maar de ingang. Het is nog niet een uh, zaal, of niet de, de kracht zelf. Maar alleen maar de ingang. Basode in het geheim van 41 Shammat Gilahuke Sara dat in het begin, het is net als een dun, äh, als een dun hartje. Ulefikach, nikra, 42, tschuwateinu, zo, rakkmo, schenitchapru, avonoteinu, venasu, 43, lesgagot, Kinderen, aarach, hoe te dakik? Schijt jeb bij jou, derlinger, colum de je schterechel. Laagvejainu, lede misit. En je hebt wel de gevoel, de manier waarop hij zegt, hij had nu spraken op over ons. Hij laat zien dat er geen uitzondering is, dat hij en wij allemaal alle heilige dieren zijn. Die hij noemt, wij. Mensen. Dus elke mens, let op wat hij zegt. De manier waarop hij dus opeens gaat, nu spreekt hij van wij. Ulifichach. En daarom. Ni kraat 42, tschuwateinu onze, let op wat hij zegt, onze inkeer, dus inkeer van iedere van ons. Deze inkeer van ons heet alleen maar. Is, uh, is is is is alleen maar als schenit kapru avonateinu. Is alleen maar alsof als als alsof onze zonden worden uh, alleen maar verzoend van het woord kapara. En een andere, en nog een andere, een andere betekenis, andere, van Yom Kippur ook. Wat Yom Kippur, Kippur betekent, verzoening, maar ook uh, bedekking. Dus hij zegt, dat dan betekent dat, goed opletten dat is belangrijk. Hij zegt, dan al dat dus onze, onze, onze inkeer, Tshu betekent, onze inkeer is als uh, verzoening. Oftewel, bedekking, bedekking van onze zonden. Hey, hoe belangrijk het is om in de hele getal te, te leren. Dan weten we bedekking, niet alleen maar verzoening. Zoenen kan je overal, maar verzoenen, bedekking, het is heel iets anders. Hebeen? Dus verzoening, maar het is betekent uh, bedeken. Word, onze zonden woorden verzoen betekent bedekt. Let op. En ze worden tot vergissingen. Dat lachje, dat lachje is, geeft hen, dat lachje van mijn, van de chassadim die ik opwek door mijn inkeer. Die geeft hen een, een, een, een, een, een, een vorm, een minder, vermindering van de zonde, geeft hen een beetje zo een, als vergissing. Die worden tot vergissing, maar niets verdwijnt in het geestelijke, begrijp je? Hoe kan, begrijp je dat het, wat hij zegt ons, dat door de een keer, niet dat de, de zonde wordt helemaal weggepromoveerd, alsof het nooit geweest was. We zullen leren nog, nog later waarom niet, maar ook niet, maar ook want niets verdwijnt in het geestelijke. En omdat, en omdat het bedekking is, ja. Het is bedekt, We bedekken die, maar goed, wij als het ware verstoppen haar van naar binnen en, en, onze, en dat wordt als, als uh, vergissingen vergissing maar het belangrijkste is dat wat hij zegt ons bedekken wij onze zonde ara goed waarom is dat omdat er overgebleven is een dun draadje is overgebleven dun draadje van de dien let op dat draadje is overgebleven. Alleen we bedekken dat. Dat draadje zit daarin. De dien zit er wel. En dat... Ze jespen in, ja Dat in wiens... Handen is, letterlijk. Dus in wiens kracht is er. In wiens kracht is. Uh, de regel 1 in de linkerkolom. kolom wie jij maar ziet, let op. Om ons te brengen tot... Opzettelijke zonde en kijk de manier waarop hij dat zegt hij zegt niet iemand en hem niet hij, in, hij, hij zichzelf ook uh, erbij sluit, want het is voor iedereen gedurende 6000 jaar geen mens komt op een andere manier uh, op een andere manier kan zichzelf structureren en kan een inkeer doen op de manier dat uh, dat, die, dat, er geen, dat er geen dun draadje overblijft aan de citra agra. Ja, die in aanraking staat dus met die, die aanraking staat, die, is die aangeleund is aan de malgoed. Als wij niets, let op. Die malgoed, waarom is nou, wat is nou, hoe dat zit in elkaar? Die malgoed, die de, de punt, de tweede punt, die verborgen is. Nee, die verborgen is. Die, dus die is die afgetrokken is van de bina. De twee punten hebben we. Eén met malgoed. De een is, is gekoppeld aan de bina. En de andere is zonder, Malchut, zonder bina. Dus de malgoed van dien. Die is van binnen verstopt. En als overal waar deze malgoed is, daar naast is de klipa. De citra achra die aanleunt daaraan. Maar kan niets ontvangen daar Alleen, ...behalve alleen maar dat... ...alleen gevoed kan worden door dat klein... ...door dat stroompje, dun stroompje, dun straat... ...dun, dun draadje. Dat is wat die ontvangt, die Malgoed, de Malgoed... ...en samen met haar ook deze klipot, citra agra. Omdat die aangeleund is... ...daar is gebrek. Malgoed heeft de kort ...en overal waar de is aangezogen is, de klipa. Duidelijk. Dus, bij die malgoed die verborgen is, zij ontvangt legitiem alleen dat dun draadje, klein beetje licht. Een beetje van nefers. En niet meer. En daarvan ook de citra agra kan ontvangen. En dat is goed. Maar, dat is goed, dat is legitiem, dat is betekend wat, dat is wat de vrees die wij hebben, dat is, zit daarin. Maar als, zegt hij dat als, maar het is wel in dat de dun draadje wat er ontvangt, die mal goed, en dan de sitra agres samen. Daar bestaat de kracht om uh, ons te brengen tot opzettelijke zonde. Hoe? Oh, het, het ontvangt al een beetje. En wanneer het een beetje ontvangt, maar te kort is er. Ook de sitra agres zit daar te kort. Ja, ze ontvangt alleen maar een klein beetje. Dus dan wat dan doet dat het? Precies, dat het Precieze, this is hetzelfde, daar dat ik, dus dun, dun, dun lichtje. Dus daar zit tekort En daar zal ooit zijn de uiteindelijke correctie. Daar zal de zal, daar zal de reus van worden later legitiem. Daar zal de volledige ontvangst later zijn, zal zijn. Dus in de Gmartikon zullen we alles ontvangen, zullen we niet zorgen maken. Zullen we ons geen zorgen meer maken of ik meer geniet, of ik minder geniet. We zullen zoveel genieten als we kunnen. Want we zullen niet meer zal de citragen niet meer zijn. Heel? En dan zullen wij niet meer kunnen zondigen in onze in onze wensen. Zullen we wel in o, rijmen met de, de wetten van het heelal. Leuk. Maar als wij, dus wat doen zij, waarom de mens, waarom kunnen wij, zoals je zegt, waarom kan dat de dun draadje, wat dien ontvangt, en ook de citra agra, waarom kunnen zij brengen ons tot de opzettelijke zonde, want die daar zit enorm tekort. En dan, die citra agra, die wijst ons, want die sitra agra in, die wijst ons op het uh, potentieel van als je dan zegt ze dan steeds in elke op, steeds probeert zij haar zin te krijgen en dan zegt ze dan neem dat pak dat, niemand ziet het nieuw lekker genieten en de mens de, want als de mens dan erop intrapt er dan gaat het in plaats van kijk, gaat die mal goed, die mal goed, komt tot onthulling. Waarom? Kijk, hoe, kan, hoe komt het? De mens zondigt. Als de mens zodra, goed opletten wat ik probeer te zeggen, zodra de mens, zolang de mens nog niet zondigt, die mal goed is verborgen. En een klein beetje ontvangt met lichtje. Zodra de zonde komt, dan onthult, ontbloot. ...de mens door de zonde... ...die komt dan... het licht van straling van... ...het schijnen van Gochma. Kijk, wat ik vertel... Dat ...is precies wat Yeshua vertelt aan, aan ons... ...maar in een andere taal. Dus dan de zonde... ...dan die... ...het schijnen van Gochma komt... dan ...naar die malgoed die verborgen was... ...en dat gaat direct pak dan... ...de zitra achra die eraan gekoppeld is... ...niet de malgoed... goed de zelf die tweede punt die onderste die verborgen is, want zij kan niet ontvangen, dan komt het licht, dan een goed die Sitra Achra, als het ware, provoceert ons, uh, ons verleidt om te ontvangen, naar die malgoed, de malgoed. zij zegt niet dat zij de ontvanger is, eigenlijk, het is niet zo dat zij zegt, nou ontvang, en ik zal lekker ontvangen, door jouw zonde, maar de malgoed, let op, de citra agri, ik het nog even afmaken, de citra agri hangt aan, aangekleefd is aan, of aan die malgoed, die tweede, de onderste punt die verborgen is. En zij, eh, als het ware, jeukt, maakt, geeft, een jeuk doet, ja, een jeuk, wat wij zeggen ook, een, eh, vlinders in de buik, of allerlei andere manieren. Dat is allemaal, zij, zij, het is niet vlees, vlees dat jeukt. Dat is juist die klipa. Zij brengt, geeft ons de, die jeuk. Okay. En dan de mens die, en maar de, met de bedoeling dat jij door wat jij zal doen, jij zal licht ontvangen naar die malgoed. Nou, dat zal Gmartikon zijn. Nou, heb je een, of een, zo'n gevoel als Gmartikon, want ze malgoed zal ontvangen, de hele bedoeling is dat die tweede punt zal ooit ontvangen maar omdat die mal goed niet kan ontvangen 6000 jaar ja die mal goed, die mal goed. dan wie zal ontvangt dan die die die die sitra aangezogen ange, is aan de plaats van de tekort. Uh, daar is tekort. daar mag niet licht mag licht ontvangen van na, volgens de eerste ztemzu dan gaat de Siterachra dat opvangen, zij gaat het ontvangen, en dat laat zien dat daardoor die Malgoed, mal die, die, die Malgoed, de punt van de Malgoed, deze punt, die onthuld wordt. Dan, waarom onthuld betekent dat, uh, daar komt geen licht, en daar komt de leegte te staan, Leeg, de leegte mens komt dan met die leegte, die leegte te ervaren, die leegte die het gevolg is van het ontbloten van deze malgoed die normaliter alle gedurende zesduizend jaar verborgen dient te zijn en zij wordt nu onthuld, betekent dat de blik ook van, van de mens wordt ook gericht nu aan deze malgoed die normaliter bedekt is door deze bedekking wat hij ons zegt door de tshuva, door de tshuwa door tshuwa betekent, euh, terug, brengt terug de malgoed naar de bina. Dus de telkens moet de malgoed zitten verborgen met de bina. Dat is een per, de toestand van permanente tshuwa. Het is niet zo dat iemand, eh, dat, dat, dat iemand die zegt, nou, ik, ik zondig niet. Maar al die andere, die dan gewone wereldse mensen, die dan zondigen. Zo denken ze wel. Het is een toestand van permanente chua die wij moeten doen. We moeten altijd verbonden zijn met deze, met de, met de bina. Anders onthuld wordt deze malgoed, het tweede malgoed en dat is dan malgoed mal, en dat is deze onthulling, dat is, de, dat is dan uh, betekent de zonde opzettelijke zonde. En zolang het niet, niet wij dat niet aantrekken, dan... Uh, wat wij, wat wij doen in de toestand waarbij onze mal goed verbonden is met de bina. Wij doen natuurlijk ook dingen, sommige dingen die niet helemaal dit doen, maar dat is dan niet een zonde. Dat wordt gezien als gagot, als, als vergissingen. vergrijpen, je maar, vergissingen die, uh, die die bedekt, altijd bedekken, nog steeds Bedekken deze goed de malgoed. Ja? Altijd die moet bedekt zijn. Zolang het bedekt is, dan jouw vergrijpen of allerlei dingetjes, kleine dingetjes, beleiden. Eh, eh, het is nog steeds dan onder, onder het nummer van vergissing. Kijk, ik geef een voorbeeld jij gaat naar een feestje. Dat is een mooi feestje en zo. En jij bent aan de lijn. Dat well, is een voorbeeld in een onze wereld. En daar zoveel lekkernij en zetter. En jij weet dat jij niet, niet, niet moet of niet mag. Of je mag niet van de dokter. We moeten tijdelijk hebben zoiets. Zo. En jij ziet daar zo lekker. En jij zegt... Pff, ik, ben, ik heb mij zo streng gehouden. Nu ga ik eventjes een avondje. dat doe ik dat lekker... Maar morgen weer lekker aan de lijn, morgen de koelkast leeg, niets, ga ik nu echt... Maar nu ga ik deze, nu, deze avond ga ik lekker drinken, een klein beetje, of misschien eten, een beetje meer taartjes eten en zo. En dat zondig je. Niet zondig je, maar jij hebt al op het oog, dat jij, niet dat jij je ogen prijs geeft, dat je ziet, oh, cognac en dat en dat. En jij dat zo, jij grijpt dit en dat en dat en dat. Maar jij bewust zegt, ik doe een beetje meer vandaag. Normaal, ik zou het niet doen, want ik, uh, maar ik doe een beetje nog een... Nog een, bordje, een. een, bordje. Huh? een ja, bordje. ik doe een beetje dat. En, uh, en, maar jij doet bewust. Ja? Dus op de achtergrond, jij, toch niet, jij let op dat jij die oh, niet, niet vreed dingen op. Dan, dan onthul jij ook die mal goed, de mal goed. Hè? Onthul je dat jij ontvangt het omwille van het ontvangen voor jezelf egoïstisch ontvangen, dat is onthullen van de malchut, dat is de zonde. Maar jij ontvangt het niet, zo so je zegt, een klein beetje dat, ik doe een beetje, klein beetje dat, zo, so, dan doe je een beetje meer dan, misschien, dan normaal, maar goed, dan zeg je, nou, je, bewust, jij doet het wel, en jij, jij controleert deze situatie, jij bedekt, de malchut, toch blijft bedekt. En je neemt nog een borreltje, maar dan niet meer, jij be, blijft zelfs Hoeveel borreltjes je neemt, die wel goed blijven, wel bedekt. Dan moet je natuurlijk niet zeggen, nou, ik heb nu zoveel kracht, dat ik kan wel doen. Ik kan het wel aan, dan, dan denk je dat bedekt, bedekt, en zij gaat open, open. En dan, dan opeens is, is het niet meer, die stoppen. Dus je moet je altijd natuurlijk controle hebben, wat je doet. Dat is dan, wordt het als vergissing, zelfs. het is niet opzettelijk. Oké, okay, je doet het een beetje meer, dat, maar het is niet echt zonde. Altijd kan je dat dingen doen, extra, nu een keer dat, en dan een andere keer, keer dat, kan je dingen doen. En ontvangen kan je altijd, maar alleen op die manier dat je niet onthult, niet ontbloot deze malgoed. Want de echte de malgoed, die zit in de ketten. Ja, ja, maar wij spreken niet van deze malgoed, natuurlijk. De ware malgoed, okay. bedoel ik van het hele helaal. Van, van heel dit verdien verstopt dus in de kerk. Je is eigenlijk de mirage. Ja, wat je wel vertelt, is dat de Ja, precies. En wij zijn net zo opgebouwd, net als, de, als al de werelden. Dus bij ons is ook de Malgoed. De Malgoed zit als het ware niet, niet onderaan. Ja, onderaan hebben we alleen maar de plaats. Ja? De plaats die. De ja, want niets verdwijnt in het geestelijke. Dus de echte plaats van de Malgoed zit wel eronder. We voelen deze plaats. Maar hij is er niet meer. Maar, maar is er niet meer, precies. Waarom? En die is verstopt. Ja, want zoals in de wereld is het verstopt. Ja, in de wereld in het is het verstopt. Maar dat, dat wilde ik vragen, dan is toch eigenlijk de, de, de magroed van Bina, dat is dan toch eigenlijk dan de onderste magroed? Want de ware magroed zit erboven. Nee, maar kijk, dat is dan in het, algemene, in het algemene, staat het algemene en het bijzondere. In de wereld heb je dat. In de attic zit dan de Malchut. De Malchut verborgen. Heerlijk? En dan de hele wereld. Dat ze loopt kan ontvangen. En dan alle andere werelden. Maar via de, via de Bina. Ja? Via, de, via de Malchut. Die verbonden is met de Bina. Want ja. kijk. Hey, deze Malchut. Die, die, ook deze Malchut. Die opgestegen was. In de attic. Ja. Naar de Bina. Ja. Naar de Bina. Die heeft ook daar twee punten. Twee punten, ook daar is het twee punten, dus via de verbondenheid in de attic zelf, daar via de bina, de verbondenheid van die malgoed, de malgoed, met de bina, daar kan wel licht ontvangen worden, gaat wel licht naar beneden, kan via de middelste lijn, geen probleem. Maar aan de andere dat verborgen punt van de verborgen malgoed, die verborgen is in de bina, die kan niet, via die malgoed, kan niet licht naar beneden komen. Precies hetzelfde is bij ja, de Ja, bij ons is het precies hetzelfde. Ook in ons hoofd zit ook eigenlijk de, als het ware, de mal goed, de, mal goed, de mal goed. En wij, ja, nee, maar op de andere plekken is altijd een plaats wat overeenkomt met deze magoed, de mal goed. En wij mogen dat niet doen. Bij ons dus echt de magoed, de mal goed zit ook ergens, ook in ons hoofd, want alles bestaat. Naar hetzelfde beeld. Dan moet je het gewoon laten. Ja. Dan is het in de laten. ja, dan is het precies in het hoofd. Dan moet je ook in het hoofd, in het hoofd niet, aan het hoofd dat houden als het ware, en niet laten uit je hoofd het licht uh, via die, maar goed, die is ontbloot worden. Daarom is ook, maar na de zonde, altijd de ogen opengaan en uh, ontbloot, het gevoel dat het, Wanneer uh, je ontbloot, ja. Ook qua denken, qua alles, je ziet het Ja, zoals na de zonde, Adam en Eva ja, zij zagen opeens de wereld anders. Binnen het verstand. En dan zagen ze dat het de wereld kwaad had. Dat ze gingen zichzelf verstoppen. Daarom zal je, ja, zal je het gevoel niet meer hebben als je steeds je verbinden met wie betekent, boven het verstand gaan. Ja, steeds boven het verstand gaan. En dan zal je de wereld niet meer niet zien, dat de wereld leidt, en dat de wereld vol van ellende is, en vol van kwaad, etc. Dat kan je alleen maar zien, als je richt jezelf naar de malgoed, naar deze malgoed, de malgoed. Ja? naar die verborgen punt. Als je dat onthult, dat kun jezelf... zelf. Bijvoorbeeld, ja, zoals ik had het al vertelde: dat criminelen, um, um, criminelen ja, criminele die altijd, criminele mensen, de crimineel die echt crimineel is, die, die zijn gericht altijd op deze, op de ontvangst voor zichzelf. En daarom zijn ze altijd gericht naar deze malgoed, of in zichzelf, naar de plaats waar deze van altijd ontvangen. Voor zichzelf. En daarom de hele wereld is voor hen alleen. De hele wereld is slecht. En, en, zo. en dan zien ze de mens slecht. En de wereld is slecht. En daarom vinden ze het uh, normaal. En gerechtvaardigd. Om anderen te beroven. Verkrachten. Etcetera. Want ze zien dat het alleen maar alles is slecht. Okay. En nu gaan we verder. Dat is wat hij ons vertelde. Nog één zinnetje. Winjanpina, nog één regel. Na de eerste punt. Bet shel, meahava en, en de kwestie van het aspect van het van de tweede, van het tweede, tweede aspect van, chuva. van de inkeer, dat, dat is de inkeer de shel, shel, shel, Dat waarbij de opzettelijke zonden worden tot verdiensten. Dat is uitgelegd, zegt hij tussen hakjes de regel 3 in, in de oot, kuf kaf, wav, dus 100, 126. Uh, Daar heeft hij ons uitgelegd. Hij gaat ons nog een beetje dat herhalen, dus bepaalde dingen daarover vertellen.